Bij protesten in Iran is nog een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam gisteren pas naar buiten. Het is volgens Amnesty de derde keer in een paar weken tijd dat een jonge vrouw door het regime wordt gedood. De onrust in Iran ontstond na de dood van Masa Amini. Ze overleed vorige maand nadat ze in Teheran was aangehouden door de politie omdat haar hoofddoek te los zou Zitten. President Poetin heeft de Russische Veiligheidsdienst de opdracht gegeven om de Krimbrug beter te beveiligen. Ook de beveiliging van de elektriciteitskabels en de gaspijpleiding van Rusland naar de Krim moet beter. De brug raakte zwaar beschadigd na een explosieve nacht. Het Kremlin spreekt van een terreuraanslag. Er zijn tot nu toe 191 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Weerdum van de afgelopen nacht. Die had een kracht van 3,1 en is de zwaarste in bijna een jaar tijd in het Groningse gaswinningsgebied. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw gaat maandag op bezoek in Weerdum. De wereldberoemde glasfabriek Duralex in Frankrijk gaat de komende vijf maanden dicht vanwege de hoge energieprijzen. Het stoken van de glasovens loont niet meer. De problemen van Duralex staan niet op zichzelf. Er zijn in Frankrijk naar schatting meer dan 300 bedrijven in de problemen. De Franse subsidies om de prijzen betaalbaar te houden zijn vooral bedoeld voor particulieren en niet voor bedrijven. Voetbal dan. Sparta won vanavond thuis met 3-1 van Emmen. Met de vierde zegen van het seizoen klimmen de Rotterdammers naar de zesde plaats in de Eredivisie. En eerder vanavond had Ajax het even moeilijk op bezoek bij FC Volendam. Maar uiteindelijk wonnen de Amsterdammers toch met 4-2. Het weer het koelt snel af naar 2 tot 5 graden. Lokaal kans op grondvorst en mist. Ook morgenochtend eerst nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en droog. En het wordt 16 tot 18 graden.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 Mario Zanfort Are you ready on CFM een hele avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij met het eerste uurtje: de beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party update Dat is natuurlijk de 10 beste plaats voor de danstour. Straks in het tweede uurtje DJ Mouso met zijn Global House 5 en dus straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening trouwens horen we Richard Gray en GNT met uh, een oud nummer van Kiss. Dat is uh, KISS 2022 heeft hij het genoemd. de nieuwe versie in, uh, ja, het klinkt leuk hè. Beetje rustig, maar toch, uh, ja, dat dietje erin, dat doet het hem toch een beetje. Zie je van hem zandvoort. Onderweg zometeen. meteen, lock, Never Dull en Kenny Doop. Ook Kate Bush komt eraan. Ja, die vrouw is al uh, behoorlijk oplevend Mijn dat ergens op de, in de 70 is 74 geloof ik. Maar eerst de muziek van DJ Mas met Soul Glow. Oftewel uh, James Brown in een remixje, Terwijl oude Soul in een nieuw jasje. Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, FM, FM, FM. Kenny Dope en Ellie Ira en Crystal Waters met Deep Down. Alweer een nieuwe remix van deze plaat. En daarvoor horen we Kate Bush met Running Up That Hill. The het Slick Melbourne Recut. En uh, ja... Laat is uit de jaren 80 En uh, helemaal uh, een hype geworden naar uh, aanleiding van het uh, laatste seizoen van... Uh, um, ja, het ligt op het puntje van mijn tong. Stranger Things. Ja, dat was het. Die Netflix-serie die... Uh, ja, misschien denk je, denk, wat is een kinderserie? Nou, ik vond hem fantastisch en ik wacht met spanning op het nieuwe seizoen. Het is iets wat, je uh, ja, ja hoort er gewoon bij. Maar vandaar uh, het nummer Kate Bush met Running Up That Hill was een grote hit uh, in, die, uh, in dat seizoen. En vandaar dat het ook een grote hit is en dat ze daar weer uh, heel veel geld aan verdienden. Heeft. Dan praten we over miljoenen. En een beetje slechte nieuws. De Amerikaanse rapper Coolio is afgelopen woensdag op 59 jaar leeftijd overleden. Dat laat zijn manager en goede vriendje Jarvis Possy aan CNN weten. In de jaren 90 scoorde de artiest een groot hit met Gangsters uh, Paradise. De rapper die in het echte artiest Leon uh, Ivy Jr. heet... zou dood op de grond in huis uh, van een vriend in L.A. gevonden zijn... waaraan hij is overleden, is nog niet duidelijk. Coolio's eerste album in Texas the verscheen in uh, 1994. Op die plaats staat het nummer van Destiny. Ten eerste grote hit in de VS. Een jaar later volgt het nummer Gangsters Paradise op het gelijknamige album. De single werd wereldwijd nummer 1 en de bijbehorende videoclippers op YouTube... meer dan 1 miljard keer bekeken. En op Spotify heeft het nummer meer dan een miljard streams behaald. En in 1996 ontving Coolio voor Gangsters Paradise de Grammy... voor het beste solo optreden in de categorie rap. Het nummer is ook de soundtrack van de film Dangerous Minds. Dat is weer een film van Michelle Pfeiffer in de hoofdrol. De rapper bracht in totaal 8 albums uit. waarvan het recensie in 2009 verschenen. Maar na de release van See You When I Get There in 1997 leverde de grote hits uit. En hij vertolkte regelmatig bijrollen in films en televisie series. Toen was hij onder andere te zien in uh, Batman and Robin. Het was 19 oh. 1997. De Nanny en ook in Charm deed hij mee. Julio is uh, verschillende keren veroordeeld vanwege het onder meer wapenbezit. En dat gebeurde zes jaar geleden voor het laatst. jaar. Het is een gangster rapper hè. 59 jaar. Ja, het is jong hè. En uh, Chef Special die bestaat dit jaar 15 jaar en dat vier onze band in april, volgend jaar met een concert in de Zero Dawn. Zang Joshua Nollet denk nog uh, zeker 30 jaar door te kunnen gaan. En uh, ja, het is wel uh, ja, bijzonder. Ze hebben jaren geleden op mijn verjaardag opgetreden. Dan denk je van, zo, ja, we moesten optreden in Avas. En uh, ja, ik moest op mijn verjaardag. Ik denk, nou, uh, hè, ik moet er werken. Ik werk graag met die jongens, dus uh, doen we meteen mijn verjaardag. Alleen uh, de bezoekers die voor mij kwamen, die moesten ook gewoon betalen. Dus uh, ja, he. maar dan zeg je altijd leuk, ze hebben opgetreden op mijn verjaardag. Maar ik moest gewoon werken daar. Zie je van mezelf ik loop weer veel te veel terug naar de muziek: Disco Girls met Tiger Eyes. Oftewel een oud nummer van de film Rocky, hè?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 Tribe en de aangeroorde Right to Live Blow Your Mind. Dat was de Mickey Moore en Andy T. Remix. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuk feest er allemaal gaat op deze zaterdag 8 oktober alweer. Hè. 8 oktober 2022. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. En uh, dat is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen Dina van Diest, Giza en Sexy Mr. S on Sex. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Vanavond is brainwash. Vanavond in de escape. En het begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. En als we verder doorlopen, komen we bij Club Air. Dan ben je een uurtje eerder welkom. Vanaf 10 uur tot 5 uur in de ochtend. Throwback every Saturday in Club Air. En dat is je hip-hop en RB. En voor meer informatie, afgekort alleen de letters throwback.nl. Of air.nl. En dan het laatste wekelijkse vaste feestje. Vanavond, Encore in de Melkweg in Amsterdam. En dat begint rond de klok van uh, middernacht in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven zonder streepje. Encoreamsterdam.nl of uh, melkweg.nl. En uh, de line-up is Join. Mateeks, Lee Mills en Kinari. En host het bij MC Nana. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En dan gaan we door met muziek, want daarom zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Vandaag, zaterdag 8 oktober 2022. Onderweg, Olaf Bosowski heeft weer een nieuwe plaat gemaakt, heeft hij gedaan met uh, Alex van Aalf met Land of the Free. Maar eerst hoor je Richard Gray met Freaking Tide.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. En zo werd het even tijd voor de, voor de, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populaire op de radio? Op de streams. Op de festivals, die een beetje terreinen zijn, maar in ieder geval in de clubs en uh, op Spotify. En uh, ja, waar dan ook. Deze week op 10. Mark Broom, en Riverstar met House Sound. Op 9. Sebastian Drum en een en de Mark Night Remix van My Feelings for You. Op 8. Bijzonder. Jamie Roy, organ beltra Is al een jaar oud. Stond vorige week onverwachts op 1. Nu staat hij dan weer op 8. Op 7 deze week op Fire met Find A Way. Op 6 Elf System met Afraid To Feel. Op 5 Armand van Mark Knight met uh, The Music Began To Play. Op 4 Honey uh, Dion en uh, Sadie Walker met Show Me Some Love. Op 3 Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On. Natuurlijk samen met Steve Edwards. Op 2 Interplanetary Criminal met uh, B.O.T.A. Oftewel Baddest of the Mall. En deze week op 1 alweer op 1. Jamie Jones in de remix van... Van Vintage, vintage uh, Culture met uh, My Paradise. En volgens mij was er vorige week gewoon een foutje gemaakt. Uh, dat Organ Beltra er stond. In plaats van een Jamie Roy maakten ze Jamie Jones van. Maar nog steeds op één. Al weken op één. Dus uh, Jamie Jones met My Paradise. Die gaan we niet draaien. We hebben wel andere muziek. Nieuwe muziek van uh, Joe Killington. Alayua Gallo met House Music is my savior. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I get down to my knees And I pray to the beat Throw my hands in the air Cause I know you'll be there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 walk. Met de Mighty High, de DJ Cohn en Mark Palazzo remix. En daarvoor horen muziek van Mirko en Mix met Falling. Zie je hem antwoord? Het eerste uur zit er alweer bijna op. Nog een paar stukjes muziek. Dan is het tijd voor het nieuwste weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje. Vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Covas Met de My House Radio Show. En voor nu nog even muziek. Steve Dive, Gypsy Woman, in de Laurence Jamaica remix. Maar eerst even feature. Heb een nieuwe plaat uitgebracht. Yeah, the girls. That's Fusing Marilyn. Ik zeg tot zometeen, na de break. I took a train, to the middle of Spain. And it started to rain, when I just got off. So I went to the club, just trying to have fun. You only live once, and I just got off.